Middernacht, het begin van maandag 22 juli, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn zeker drie mensen omgekomen op het water. In de buurt van Beuningen in Overijssel kwam een jongen van twintig om het leven bij een surfongeluk. Hij werd met een kabel aan zijn plank vooruitgetrokken, viel en kwam niet meer boven water. In een recreatieplas bij een camping in Mierlo is een jongetje van drie verdronken. En op het strand van Noordwijk overleed een vrouw aan een hartaanval. Vanwege de warmte heeft de organisatie van de Strand Zesdaagse besloten... om de start van de wandeltocht komende ochtend te vervroegen. Tijdens Roze Maandag in Tilburg zet de gemeente vandaag vernevelaars... en sproeiinstallaties in om oververhitting te voorkomen. Het nieuwe Belgische Koningspaar is na het défilé naar het Warandenpark in Brussel gegaan om de festiviteiten daarbij te wonen. Filip en Mathilde namen er uitgebreide tijd om het publiek te begroeten... en om een praatje te maken met mensen. Koning Filip hield na zijn eetaflegging al een toespraak... en sprak rond kwart over tien vanavond nogmaals het volk toe. In de Amerikaanse staat Ohio zoekt de politie in een voorstad van East Cleveland... naar vermoorde vrouwen, nadat de lijken van drie zwarte vrouwen waren gevonden... en een verdachte is opgepakt. De politie zegt sterke aanwijzingen te hebben... dat de verdachte de afgelopen tien dagen meer vrouwen heeft vermoord. Agenten zoeken vooral in leegstaande huizen... De laatste etappe van de 100 ste Tour de France... is gewonnen door de Duitser Marcel Kittel. In de massasprint in Parijs versloeg hij Greipel en Cavendish. De gele trui van Chris Froome kwam niet meer in gevaar. Na een tweede plaats vorig jaar was hij nu de beste. Tourdebutant Quintana werd tweede. Beste Nederlander in deze tour was Bauke Mollema, die als zesde eindigde. Het weer, vannacht wat meer sluierbewolking, het koelt af tot 16 graden. Overdag flink wat zon en op veel plaatsen meer dan 30 graden...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 De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Uh, welkom bij de Echte Jan de radio show de radioshow van volgend. En mijn naam is Jan Roos en Jan Heemskerk... Die is dus met vakantie. En dus. En dus zit ik hier. En dat is niemand minder dan de Wouter. Mijn moeder die kent me beter als Jelmer Gissiklo. En ik ben een heerlijk avondje, de lachzak. Ja, het is toch niet te geloven. Ja, jongens, dames en heren. We hebben de SP in het huis. En die komt ook op voor de kleine man. Dus het is ook maar goed dat ik hier een. Ja, laten we zeggen, een verticaal gehandicapte naast ben zitten. Beeld en heb je natuurlijk op EchtJan.nl. En je kan even bellen voor de EchtJan. En Het gaat stellen voor nummers 0800, 1-2. En natuurlijk voor wat een geleuter. Hele de stelling van vanavond is. Het wordt tijd voor Massa demonstraties tegen het beleid van Rutte 2. Zo is het, Jan. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald, dus doe je er werkelijk alles aan om de economie verder te slopen dan de crisis al doet. En zitten we door jouw wanbeleid nu ook eens met een van de hoogste inflatiecijfers van Europa, zoals het kabinet Rutte 2. Dan ben je een ontzettende Johan-Jan. Oh, het lijkt wel of echte Jan een stelling neemt tegen Rutte 2. Dat Ik zal toch niet... Nou ja, vorige week hebben we het ingezet, dames en heren, Rutte de weg ermee, het is een zootje, laten we daar in één keer uh, mee genoeg hebben. Of wat dan ook, we ja, moeten toch het... vanaf hoogst persoonlijk slopen. we nou, en dan laten we nog even kijken wie deze week nog weer een echte Jan of Jan is geweest, Jan. Echte Jan, ja, Johan. Johan. echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, Jan, of Ja, we kunnen er niet omheen, Bauco maar. Dit jaar uh, nog rook aan het podium, maar uh, daar sta ik graag nog een keertje op. Ja, hij heeft gerookt het podium. Bouke is zesde geworden in de Tour de France. En uh, dat vinden wij reuze knap. Want uh, is dat niet knap? Ja, dat is knap. En natuurlijk zijn we er. Want die zeikers die vonden... Ja, hij heeft een tweede plek gehad en dan had hij op moeten blijven staan. En toen werd hij vier en toen werd hij zesde. Nou, dat is ook niet goed. Nou, uh, luister eventjes. Dat zijn dezelfde types die al zijn op pijn krijgen bij het kijken van een wielrijfiets. Bouke, je bent de kanjer. Bedankt. Zesde plek voor Nederland. Gefeliciteerd. Wij zijn trots. Echt Jan. Is Punt. De vierde Nederlander ooit die de top 10 heeft gehaald. Weet je, ik filmen, dat vind ik echt knap. Vierde Nederlander ooit in de top 10 heeft gehaald? Ja. Dat is, helemaal, dat is echt zo niet waar. Volgens mij wel. Waar houd je dat vandaan, Kabouter? Uh, uh, Wikipedia. Wikipedia. Ja. <lacht> laten we eens zeggen. Jan Jansen heeft hem gewonnen. <lacht> ja. Ja. Joop Soetermelk heeft hem gewonnen. Ja. Dan hebben we op een gegeven moment nog Steven Rooks gehad. Die is tweede geworden. ja uh, Joopie Soetermelk heeft zelf zelf nog een paar keer tweede geworden. Dan hebben we een... een um... Ja, misschien heb je wel een... <lacht> <lacht> dat dacht ik toch. Hey, Koning Philippe van België. Ik zweer dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven. Ja, je kan onze voormalige kroonprins een druif vinden. In België hebben ze een nog grotere drol op de troon gekregen. Koning Philippe hebben ze nu daar. En uh, geen Belg zal het een worst wezen, want er stond geen hond langs de route. We kunnen veel zeggen, maar wij kunnen tenminste een feestje bouwen. Ja, dan kunnen ze daar niet. Heb je dat gezien, joh? Wat een nee, maar Nee, maar kijk. Willem Alexander die kan er ook niet helpen, maar die heeft tenminste nog een lekker wijf. Ja. Dat, dat kunnen we van ja. die zeikert in België niet zeggen. Nee. En die zit dan dus in een open auto te zwaaien naar niemand! Je hoort alleen maar. Het is niet te geloven, die hekels. Kilometers was je aan het zwaaien en je zag alleen maar hekken met lege stoeltjes. Er was helemaal niemand. Geen Belg kwam voor die lomloze omzetting. Eén niet... dronken Belg die het café even uitkomt. Nee, maar lopen. dat is toch treurig, ja. Joh. ja. Oh, wat een treurig vent. Maar, eh. Uh, wat is het? Ja, nou ja, eigenlijk. Ik bedoel, ik heb het concept nu een beetje van de andere kant van het glas bekeken. Godverdomme. Het is wel een beetje een Jan. Want hij doet geen fuck en heeft niet bakken met geld. Ben je toch een Jan. Jij snapt het concept dus niet. Nou, leg jij even uit wat hij dan wel is. En hey, Johan! Omdat het een druif is. Totale druif. Oké. Okay. En nog steeds onder de hoede van zijn papa. -tje. Ja, ja, ja. En, en, en dan ja. heeft hij die meid, die, die, die, die goddroge griet van hem, die Mathilde. <gül> dat je echt denkt, nou, nou, nou, wat, wat moet je daar nog? Maar... En die geeft hij dan een handkus. Een handkus. Oh. Een man die een vrouw een handkus geeft. En dat vind jij echt niet al? Nee, nee, je hebt gelijk. Point taken. Jongen, jongen, Mark Rutte. Als, als, als zou morgen zo vertellen en zou zeggen, we willen uit koninkrijk. dan houden we dat niet tegen. Ja, de prutspremier die uh, heeft weer eens van zich laten horen. Ja, de opperdruiven die zit op de Antillen. Uh, vrij vertaald de corrupte boevennesten En Markie heeft zich laten weten dat ze daar geen cent meer van ons krijgen. En dat als ze willen zo snel mogelijk het koninkrijk uit mogen oprotten. Waar haalt hij opeens die grote mond vandaan? Kan je, je natuurlijk wel vragen. Want bij de heren en dames in Brussel. Ja, dan zet hij alleen maar zijn handtekening achter het kruisje. Maar bij die paar stukjes rots heeft die paddenkoep opeens weer een grote waffel. En wat zeggen we dan? Johan, dat dacht ik wel. Mark, als je luistert. Pak je biezen! Zo, Diederik Samsom. Dat betekent dat de rekening van deze crisis eerlijk moet worden verdeeld. Oh. De inkomensverschillen ah. worden dus verkleind. Ja, je dacht zeker dat we uh, de bittere badmuts zouden vergeten. Nou, dat doen we echt niet. Dietje die doet het fantastisch in de peilingen. Koning Kaal staat met zijn vreselijke PvdA op 14 zetels. Dat is knap, want met de verkiezingen haalde de nivellering -crisistijd tijgeren nog 38... Ja, knap toch ah, ja. Nee, maar, nee, maar 24 zetels verliezen binnen nooit aan. Ja, dat, is dat is toch wel knap. Dat is Ditje knap. als je luistert, dat is knap. Maar je blijft een enorme Johan. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, wat wij bij de Echte alle zeker weten is dat ze bij de Socialistische Partij alleen maar leuke meisjes hebben. In tegenstelling tot de zuurtjes van de PvdA. Maar dit meisje is niet alleen leuk. Ze is ook nog eens heel erg mooi. Dames en heren, jongens en meisjes, een warm welkom. Voor Diene van de SP. Goedenacht. Goedenacht, heren. Dat was aardig van, hè? Ja, dat was echt ontzettende warme welkom. Nee, nee, eigenlijk niet. En dat is niet voor niks, dames en heren, jongens en meisjes. Als jullie dat zien, echt Janne.nl is uh, ook een uh, webcam. <laughs> hè, voor Nine. Hé, hey, uh, leuk dat je er bent. Uh, we gaan uh, natuurlijk een uh, paar blokjes met je doen. Eerste blokjes zijn de actualiteiten waar het over gaat. Nou, we hadden het net al over. Uh, Rutte, die is dus op de Antillen. En die heeft gezegd, nou jongens, jullie krijgen geen cent meer van ons. Want jullie hebben genoeg gekost. Maar we kunnen wel met je alle centjes verdienen. En als je dat ook niet wil, dan mag je ook wel weg. Ja. Wat vind je daar nou van? Ja, nou ja. Weet je, ik, ik weet dat jullie actie voeren. En ik doe heel graag uh, met jullie uh, mee. Maar dit vond ik eigenlijk wel iets waarvan oh. ik dacht... Uh... Ja, daar heeft hij wel een punt. Ik bedoel, we hebben zelf als SP een voorstel gedaan van... joh, als jullie eruit willen, dan kan dat. Hè? Ik bedoel, jullie hebben zelf... jullie zeggen zelf ook, hè, er zijn behoorlijk wat boeven geweest, nie, nie, de corruptie. Nie, net, net voor de uitzending hadden we afgesproken... als oh, het ja. over Mark ging, zou je altijd zeggen als het negatief... Dat Rutte het in, twee zeg hem. Nee, Rutte ja. twee, dat is, de dat de twee. is Nou, je hebt wel een punt. Dit is de eerste keer in, denk ik, een half jaar dat ik denk... Hey, Jij hebt wel een puntje. Ja, maar voor de rest is het gewoon een Johan. Dat, dat ben ik het dan uh, mee eens. Okay, maar, okay, um, okay. Ja? Nee, maar hier heeft hij denk ik serieus wel een uh, goed punt. Ik denk dat het beter is omdat we uh, niet continu alleen maar die financiën... daar proberen hoog te houden en daar heel veel geld aan kwijt zijn. Maar ook kunnen kijken van hoe kunnen we dan samenwerken. Bijvoorbeeld als jullie inderdaad uit het koninkrijk willen... dan is ook een andere manier. Dat is die samenwerking opzoeken. Ja, Een raar punt van het systeem is natuurlijk dat zij moeten aangeven... dat ze eruit willen stappen. Je kunt toch ook zeggen? Nee, dat is dus onmogelijk. Je kan niet zeggen: van nou flikker lekker op. Dat kan dus niet. Van de wet is, is het dus onmogelijk om ze eruit te gooien. Ze dus moeten zelf zeggen: van nou knip dan maar het infuus door. Nou, je kan hun wel natuurlijk de mogelijkheid bieden om dat wel te doen. Ja, door wat te doen met gel zakken geld te gooien? Nee, om hun in ieder geval de mogelijkheid te bieden om uit het Koninkrijk te stappen. En om in ieder geval die samenwerkingsrelatie aan te gaan. Dat lijkt me een betere. Maar hoe wil je, dan je samenwerken je als, uh, dan met ze? Nou ja, dat je in ieder geval niet die verantwoordelijkheid uh, meer draagt... maar dat je wel zegt van, we willen je wel helpen... om te kijken hoe je bijvoorbeeld uh, de politie op orde kan krijgen... hoe je uh, dingen kan organiseren waar zij zelf mogelijk moeite mee hebben. Dat kan, natuurlijk. Ja, hartstikke leuk en aardig. Vind ik hartstikke lief ook. Maar die ja. jongens gaan dat natuurlijk helemaal niet doen. Die zitten lekker op, die, op, op dat stukje steen. En, uh, en als dat niet goed gaat, en het gaat nooit goed... En dan komt Nederland weer en die flikkert een zootje miljard neer. En dan kunnen ze de boel weer opbrassen. En als dat weer op is, dan kunnen ze gewoon weer nieuw geld bestellen. Sterker nog, ze hadden toch de vorige keer kregen ze een waarschuwing. Foei, gaat niet goed met jullie. En toen zeiden ze allemaal, het gaat best wel goed, joh. Lekker belangrijk. Hey, het lijkt wel of je hebt ingelezen, Kabouter. Ja. Heb je hele kleine krantjes ja, gehad in dat kleine peri van je? Paulus bos uh, krant Hé, hey, over geld verdienen gesproken. Trajectcontrole controle op DA2 richting Amsterdam. Dat is, begonnen. dat is vorige week al begonnen. Dat is een lekker een kerstkaartje natuurlijk voor de overheid. Maar nu schijnen dus die, die cd-nummer, bordjes, de, de, de, de korps, diplomatieke. Ja. ja Die betalen hun boetes allemaal niet. Wat, wat staat er niet uit? Een half miljoen of zo? Of half, wat, ja, wat is dat ja, zoiets? Vier ja, ton of zo? hè? Ja. ja, maar het is niet het eerste jaar dat dit gebeurt. Het is al de keer. Dus we hebben um, nu ook weer kamervragen gesteld uh, om uh, te zeggen van... ja, hallo, uh, die mensen moeten ook gewoon hun boetes uh, betalen. Ja, natuurlijk. Dus, um, ja. En ja. waarom doen ze het niet? Omdat ze uh, onschendbaar zijn of zoiets? Ja, ik, weet, ik, ik vind dat nou, je hebt vragen gesteld, dan kan je, niet, stelt, kan je dan niet zeggen, dat weet ik niet. Dan heb je toch al je in verdiept. Wat is ja, dat nou? Ja, dat zei ik toch niet. Oh. Nee, ik vind gewoon dat je uh, dat niet uitmaakt... dat je diplomatiek uh, wel of niet op je nummerbord hebt staan. Dat je gewoon je boetes moet betalen als je een overtreding... Ja, dan uh, heb je een puntje, maar zijn ze onschendbaar, dus hoeven ze dat niet te doen? Nou, dat vind ik dus niet. Nee, maar zijn ze dat ja of nee? Nee, in dit geval dus wat mij betreft niet. Nee, maar zijn ze dat ja of dan, nee? Nee, volgens mij niet. Ja. Heb je onderzoek gedaan of ze dat zijn ja of dan, nee? Oh. Nee. Ik, ben, ja, ik ben een beetje te streng voor je. Ja, eigenlijk ja. wel, Jan. Even sorry cool niet, cool down. ja Jan. Nou, ben, ben je niet blij ermee? Ik bedoel, nu komt er nog meer geld de staatskas in. Van al die rijke nou, als... gasten met dikke auto's. Ja, nou, als ze in ieder geval die boetes gaan betalen... Ja, maar... Normaal geld staat er eens in, ze betalen niet kabouter. Nee, maar ik bedoel wij. Nu, want nu, die trajectcontrole, die doet het nu eindelijk. Dus oh, je hebt hem even van al Ik pak hem even terug, want oh. dit ging Oh, nee, Dat ging mij ook een beetje zo snel hoor. Ja, ja, nee, hoor, ik is lekker snel op pad. Uh, met die kleine kaboutenhessetjes. Ja, bent ja, heel Maar uh, ik heb... Even een momentje, wil... Eén eh, momentje. Ik, ik wil... Kabouter, ik zeg één momentje, wil je een kop houden als ik dat zeg? <laughs> ja? Bauke Olma is de 18e Nederlander in de top 10. Kunnen we nu weer even verder met het nieuws? De 18e. <laughs> ja, ik heb op, op Wikipedia gezocht naar de 4. Wil je alsjeblieft niet zo dominant hier gaan zitten doen als je je feiten niet <laughs> bij elkaar hebt zitten. Dat zei de commentator vandaag bij, bij de tour. Dus ik neem dan aan. Dat ja. dat waar is. Ja, nou, dat, is allemaal wel weer... ja die komen, dat zei de commentator. Nou. Ja, dat zei de commentator. Je gelooft denk ook wel als wat Max Smeet zegt. Nee, de Tour is helemaal dopingvrij. <laughs> Oké, okay, maar terug even naar die miljarden. Oh, even terug hey, naar die miljarden. Je, er is nu, uh, ze denken dat er een miljard extra binnenkomt... Hè, nu volgend jaar, uh, aan boetes. Dat is toch te gek, vind jij? Lijkt mij als SP, want jullie... Je nou, weet je, ik vind boetes vind ik eigenlijk alleen maar werk. op het moment dat je er ook van leert. Ik bedoel, boetes hebben we ooit bedacht met elkaar van, je hebt een overtreding, daar zijn we het niet mee eens. En uh, daar moet je, nou, dan heb je een straf voor, bijvoorbeeld mm -hmm. een boete. Ja. Maar op het moment dat je het alleen maar als een soort van spekken van de staatskas uh, hebt, ja, dan, is dat, uh, dan gaat het een beetje zijn doel voorbij. Ja, dat heb je een beetje met die trajectcontrole, dat, dat, dat is gewoon alleen maar een cash cow. Ja, het is een beetje een bonnenquota, maar dan ja. de camera's. Hey, trouwens, waar jullie ook altijd heel erg boos zijn over woorden bij de SP, zijn uh, bonussen. En mannen die heel veel bonussen opstrijken. Want dat zijn allemaal, allemaal groot-kapitalistische heufters. Die, die, de, de, de gewone man, de werkende man, onder druk met, met zijn vieze warme vingers. En dan heb je die, die, die DE-boer e Jan ik, die, die loopt echt met 5,7 miljoen bonus. En daar zijn jullie vast heel boos over. Ja, dat vinden we natuurlijk helemaal niet goed. Het is ook een beetje, een beetje alsof ik aan Marianne Thieme vraag over platgereden padden. Dat ze, of ben je daar boos over platgereden padden? <lacht> Dan je, nou vind ik helemaal niet leuk. dus de, de SP in bonussen. Dat is gewoon ja. een stomme vraag voor mij eigenlijk. Nou, ik vind het wel fijn dat je in ieder geval weet hoe we er tegenover uh, staan. Ja, we hebben ja. ons ingelezen. Ja. Maar vind je dat raar? 5,7 miljoen? 5,7 miljoen? Ja, dat krijgt ja. hij is toch huge? Nou ja, voor hem is youth. dat... Uh, peanuts. Hef. Nee, joh, dat is heftig. Ja, nou, maar ik... ja heftig, joh. Maar wat moet er aan gedaan worden? Moet er, moet er regelgeving komen dat dat gewoon verboden is of zo? Ja, dat kan je inderdaad regelen. Maar dat, dat mogen ze toch zelf bepalen? Daar hoeven wij toch niet tussen te zitten? Zij dat zo'n bonus willen geven? De markt. Ja. Nou, weet je, we hebben in ieder geval... Zadet heeft ons karabuloet wel eens voorgesteld om bijvoorbeeld... Karabuloet! Alle... Die ken je ook, hè? Ja. Ja, zeker. Daar hebben we wel voorgesteld om te kijken of je in ieder geval alle managers en alle topverdieners onder de CEO laat vallen. Zodat je ook als werknemers nou ja, kan zeggen. Via de OR bijvoorbeeld, nou ik doe in ieder geval een beetje normaal salaris. En stop dat dan weer in het bedrijf, of in de werknemer zelf. Dus ik vind dat wel, ik vind dat er wel meerdere mogelijkheden zijn om dat gewoon aan te pakken, ja. Hé, hey, nu zoeken we in Nederland vaak uh, uh, een probleem om een puntje om over te zeuren. Dat weet je, we zijn een beetje een zeurvolk. Vinden we leuk. Nu hebben we natuurlijk een waanzinnige slechte voorzomer gehad. Liever gezegd, we waren alleen maar aan het schreeuwen en aan het janken. Oh, wat is het een slechte zomer? Oh, het wordt ook niet goed. Nou, Eindelijk het is het dus nu goed geworden. We zijn allemaal bruin gebronst. Eigenlijk zijn we nog <laughs> allemaal totaal lam hier in de studio. Omdat we het hele avond bier hebben gezopen op het strand. dan? Dat, nou ja, ik dan in ieder geval. En nu is er een hittealarm. Wil je daar iets zinnigs over zeggen? Nee, ja, nee, eigenlijk niet. Ik vind het fantastisch die zon. Ja, maar wil je iets zeggen dat, het, dat een hittealarm heel treurig is? Zou je dat voor me willen doen? Oh, hoezo? Nou, omdat het best wel of treurig of is, dat een uh, dat het is. Het is zomer, het is warm weer en dan krijgen we een hittealarm. Maar dat vind ik sowieso dat je, je komt buiten, je voelt het is warm, en denkt: Oh, misschien moet ik een pet opzetten, toch? Of een, een, iets en meer drinken. Drinken, water drinken. Ja. Ja, maar wat, wat een puntmuts in jouw geval. Je... Ja, ik doe mijn puntmuts daar gewoon op. Of ik blijf <laughs> gewoon onder mijn paddenstoel zitten. Maar je, dat hoef je toch niet te waarschuwen. Dat het is, is wel tof... zo dat aan de grond het warm is dan boven in de lucht. Ja, maar je hoeft dan niet alles uit te leggen, die mensen. Nou. Je kunt toch gewoon nuchter nadenken, zeg. Kan jij trouwens die paddenstoel voor jou wel goed ventileren op dit moment? <laughs> nee, gaat toch stinken. <laughs> ik, heb, <laughs> ik nodig het altijd zo'n zo pakietje uit die dan gaat wapperen. Nou, begrijp ik dus niet. Het is dus een 3FM uur is dit. Ja, nee, maar je moet ja, iemand sorry. neerzetten. Ja, dat, zo is het wel. Niemand maar even... anders wilde. Ik, uh. Sterker nog, Jan heeft serieus nog met artis gebeld... of er niet de aap was die hier kon gaan zitten. Maar die kon niet, dus nu zit ik hier. Ja, nou heel nou, ja, goed. Hé, hey, heb je nou heb je nog even... Ja, je hebt helemaal geen televisie gekeken vandaag. Ik vind het gek. Dat is wel lekker op het strand, van je bed waar lag je? Wat nou, deed je? Volgens mij is het wel, want ze denkt nu shit. Heb je dat gezien in België, die inhuldiging? Je tv heb gekeken. Je, he? Heb je heel even die inhuldiging gezien? Even gecheckt, even Nee, ik heb, op het, ik heb het op het nieuws uh, gezien. Treurig, hè? Ja, het was heel. Ja, nou, ik, het viel me wel op dat het echt totaal anders was uh, dan uh, bij de inhuldigingen. Uh, bij ons was het gewoon lekker carnaval, lekker zuipen, Gezellig. Op als kolpje op je kop en appikidé. Dat kan het ja. worst wezen. En daar was er een zoutje treurigheid, zeggen. En dan denk ik bij mezelf... dat België is toch eigenlijk geen land ook? Nee, maar het is toch een beetje zielig, zielig gedoe? En die moesten dan onafhankelijk... en die wilden graag van ons af. Dan denk ik, maak er dan wat van. Maar nee, hoor. Het is allemaal zo treurig. Het is allemaal net niks. Nou, ik denk gewoon dat uh, de mensen in België... gewoon wat minder uh, blij zijn eigenlijk. Maar zou jij... Hebben... Ja, ja, nee, maar daar heb je een punt. Hou je mond, kom, Die mensen in België zijn gewoon minder blij. Nee, dat is de <laughs> nee zo de koning. De koning is minder blij. Maar, met de koning. Nee, met de koning. Oh. Omdat hij, ja, hij heeft natuurlijk zeg maar wat zicht... kabouter. Want ik dacht precies ja, Sinners ja, nee. ging zeggen maar. Nee, maar oh. ik had gehoopt. <laughs> nee, dit hoop jij toch eigenlijk ook? Dat het zo gaat in Nederland. Want ja, het, dat vind je helemaal niks. Dat het hele Koningshuis. Nee, dat is niet waar. Dat was voor oh. dus zo. Nou, wat nou. Jullie wilden het afschaffen, het Koningshuis. Ja, ja. nee, partij... ja. Niet zo heel lang geleden stond in het partijprogramma dat jullie het wilden afschaffen. Wat en wat staat er nu in, Jan? Ja, dat jullie allemaal... ja toen dachten jullie op een gegeven moment, oh, misschien moeten we een keer reageren. En toen dacht je van, nou, het Koningshuis is eigenlijk ook wel cool. En de NAVO is eigenlijk ook wel cool. Dan wilden jullie toen ook uitstappen. En de EU is eigenlijk ook wel cool. Ja, je moet toch wat... Ja, het zal wat is het nou, Niene? Nou, doe verrustig. We zijn op zich wel voor een uh, symbolisch koningschap. Dus gewoon feest. Ja. Dus wel dat feestgedeelte. Dus dat mag gewoon blijven. Ja, en de, uh, de lintjes knippen. Uh, openingetjes doen. Ja. Een beetje lachen. Maar pleur alsjeblieft op uit de politiek. Juist. En, minder en je mag moet... gewoon belasting betalen. Dat vind ik ook wel. Hé, hey, wat krijgen we nou? Ik ben het weer totaal met je eens. Want het Fantastisch. Is... Nee, maar het is toch een beetje... Ik ga erachter. gauw naar het volgende onderdeel, het gaat niet goed anders. <lacht> ik ga gauw, jij hebt toch helemaal niks te zeggen? Nee, maar ik, ik bescherm jou nu, ja? Nee, dan kan je vragen, Jan, vind je het goed dat ik naar het volgende onderdeel ga? Jan, gaat? vind je het goed dat we naar uh, eigenlijk het beste onderdeel van de show gaan? Ja, dat vind ik wel goed. Oké, okay, want er <lacht> wordt wel eens gekscherend gezegd, Nine, dat uh, hij over water kan lopen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat mij dat niet zou verbazen. Hier is La Rose. Ja, dat is mooi. Vorige week trokken de echte Jannen officieel in handen af van Rutte 2. Het grootste prutkabinet sinds mensenheugenis. De handrem op het land. Natuurlijk hebben ze de economie ook niet mee. Maar vrijwel alles wat ze zeggen of doen werkt averechts. De VVD is een onherkenbaar hoopje ellende geworden. Niets liberaals meer, niets rechts meer. Ze kunnen de boel beter opheffen. Alleen Halbe Zeilstra zou het tij nog kunnen keren. Maar daar is moed voor nodig. Halbert moet namelijk openlijk afstand doen van baas Mark Rutte en zijn koers. De enige manier om de partij te redden is nu het beleid van de premier niet meer te steunen. En daar zijn ballen voor nodig. Ballen die vrijwel altijd in de politiek van Den Haag ontbreken. Rutte 2 is ook het meest balloze kabinet dat ik ooit heb meegemaakt. En juist die kloten zijn er nodig om beslissingen te nemen om dit land weer uit de crisis te halen. Rottend vlees moet worden weggesneden. Rutte hanteert liever een salfje. Naast oppositie voeren tegen zijn eigen regerende partij... moet Halbel laten zien dat de VVD naast de liberale waarden ook weer een terugtrekkende overheid wil die zichzelf gaat hervormen. Er moet een veel conservatievere koers worden gevaren... die werk weer lonend maakt en daardoor mensen stimuleert aan het werk te gaan met nieuwe ideeën. De belastingdruk moet radicaal worden verminderd... om geld in de economie en innovatie te kunnen pompen... De regelgeving moet tot het minimum worden beperkt en, en dat is nog wel het grootste, moet de overheid zich niet alleen grotendeels terugtrekken, maar ook enorm verkleinen. Als Seilstra zo in eigen vlees durft te snijden, wordt er misschien nog wat met zijn partij. De PvdA is overigens reddeloos verloren. En dat, lieve mensen, is het enige positieve dat ik kan melden over dit kabinet. Je kan, je kan zeggen hè, over kunst met een grote kamer, dit is gewoon top met een grote T. Ik hoorde het nu voor de derde keer en het wordt steeds beter ook. Nee, maar echt. De VVD beloofde ons eens flink de criminaliteit aan te pakken. Resultaat was het sluiten van de gevangenissen... en mensen met een enkelbandje thuis op de bank met een blik loud bier. Daar moeten ze bij de SP niks van hebben. We praten verder met Tweede Kamerlid Niene Kooijman. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Niene, ik heb de VVD gestemd, hoor. Want ik ben natuurlijk wel zo'n rechtsliberale bal, dat zie je ook toch wel een beetje aan. Maar dat is toch ook zo? Maar het is niet zo erg, hoor. Maar dat is wel zo, hè? Ja, maar je hebt nou een hele mooie SP-sticker op je T-shirt. Oh. En nou niet meer. Hé, hey, uh, Nina, de VVD, die gingen uh, de verkiezingen in. Die zei: we gaan dit land veilig maken. Criminelen horen in de gevangenis thuis. Ja. Ja. En nu uh, uh, laat ze gevangenissen sluiten en mensen met een enkelbandje op de bank zitten. Ja. Hoe kun je dat nog? Ja, daar snapte ik zelf uh, ook uh, niks van. Zeker als je nog uh, duizenden veroordeelde criminelen rond hebt uh, liggen. Duizenden. Ja. En dan uh, gevangenissen sluit. En mensen meer op een cel uh, zet en vervolgens ook nog met een uh, biertje op de bank thuis uh, zet. Ja, ik snapte dat niet. Goed, nu moeten we bezuinigen. Dat is nou eenmaal zo. want Dat gaat niet zo best. Uh, maar het is wel vreemd dat je zeg maar voorstaat dat je het land veiliger wil maken en dat hmm. je dus criminelen laat lopen. Ja, is dat en... eigenlijk te rijmen dat je als overheid zeg maar kiest voor geld in je zak houden in, in plaats van veiligheid garanderen voor de burgers, waarvoor je eigenlijk hier bent. Wij hebben wij als burgers hebben deze mensen in het leven geroepen om ons een soort van te beschermen. Daar hebben we dus belasting niet. voor. Ja, nou, ik, had, ik kan het eigenlijk niet meer uh, eens zijn met uh, je dan uh, wat je nu net uh, ook zegt. Weet je, het is, het is heel erg. Uh, ik denk ook dat het gewoon um, uiteindelijk verkeerd uitpakt. Op het moment dat je uh, mensen niet begeleidt. Uh, zeker criminelen die uh, soms ook echt wel uh, behandeling en begeleiding nodig hebben... daar, daar wordt ook op uh, bezuinigd. Dus het zijn op een gegeven moment een soort van tikkende tijdbommen die je niet begeleidt en uiteindelijk weer terugkomen in de samenleving. En uh, mogelijk ook weer slachtoffers gaan maken. En dat willen we niet met elkaar, maar dat is ongeveer wel uh, wat er straks gebeurt. En je gaat je ook inleven, hè? Je gaat uh, slapen in een vrouwengevangenis? Je hebt je echt uh, goed ingelezen, Ja, Ja, ja, zeker. Ja, ik ga donderdag inderdaad een, uh, een dag en een nacht uh, meedraaien. Nou, ik zou zeggen, pak geen uh, zeepje op in de douche. <lacht> nee, dat is waarschijnlijk Die vrouwengevangenissen zijn vreselijk. Zijn. Ja, dat het echt zo te zijn. <lacht> Daarom mocht ik waarschijnlijk inderdaad niet bij een mannengevangenis uh, overnachten. Want dat was het eerste het plan. Oh, ja, dat, oh, dat lijkt me heel verstandig. Nou, die vrouwen, dat zijn ook beesten, hoor. Heb ik, heb ik gehoord, hè? Nee, ik denk dat ze me goed uh, gaan opvangen en begeleiden daar. Maar... Ja. Wat ik me wel afvraag, er moet wel bezuinigd worden bij de gevangen, uh, in, de, uh, in de gevangenissen, vind je? Of? Ja, nee. Ik denk, weet je, ik denk uiteindelijk dat je uh, kan bezuinigen door uh, mensen uiteindelijk weer op het rechte pad te krijgen. Of minder, uh, minder lekkere maaltijden, gewoon iets goedkoper. Oh, maar die, dat, het zijn echt al niet lekkere maaltijden. Nou, trouwens, ja, ik ben, je bent ben heel hip en jong ook, hè? Dus jij kent rappertje Brace wel, toch? Ja. Die... Kwam dus weer uit de gevangenis. Ja. En die zei, het was best wel chill daar, weet je. Wie is dat... rappertje Brees? Nou ja, dat is voor de, voor de jongen. Ja, ik snap dat, jij bent toch ook heel jong en hip? Dan weet je dat toch wel? En nou, wat? ik ben niet jong en hip, en ik vind uh, rappertjes, en voornamelijk Nederlandse rappertjes, vind ik het grootste repalje wat er bestaat. Nou, precies. Te helemaal mee eens. Ik vind het ook drama. Maar Brace is dus zo'n rappertje. Ik wil één nummertje horen van Brace. Ja, van jou ik nu. Veel. Doe dan. Hij doet alles met Ali B, dan zingt hij mee. Weet ik veel wat hij van nummers doet. Daar gaat het nu niet om. Nee, daar gaat het wel om, want je zegt, nou ken je die rapper Brace? Nou, nou. nou. kent hem nou, toch? ken kent hem, ja. maar jij, jij werkt wel bij 3FM. Doe eens een nummertje Brace uh, dan. Volgens mij doet hij ook, uh, Vind je helemaal Toppie, Moppie, Moppie? Dus deed hij dat samen met de uh, uh, lange Frans en Baas B. Dat deed hij. Maar dat, dat doet er niet toe, Jan. Ja, dat doet er wel toe. Nee, dat Gelder... doet hij niet toe. Het gaat erom toppie dat Brace, hè, moppie, een moppie. voorbeeld voor de jeugd, die zegt, ah, het was echt wel chill daar in de gevangenis, weet je. Dan denk ik, dat is niet helemaal goed, toch? Nee, ik denk ook een beetje dat het misschien wel stoere praten is. Nou, Die man die wil een gangster rapper zijn, dat is gewoon een sukkeltje. Waarschijnlijk klein geschapen. Die is op een gegeven moment gaan rappen omdat hij pukkeltjes kreeg. En die denkt nu: ik moet ook een gangsterrapper zijn. He, terwijl het zich wil kopiëren aan die jongens uit Amerika. Nou, dat heb je hier in Nederland helemaal niet. Dus die komt voor een of ander licht vergrijpje in een gevangenis. En die moet dan Street credibility of zoiets opbouwen. En dus, ja, die zegt: De die gevangenis is helemaal cool. Het is gewoon een drol. Ja, maar ik zie... En hij kan ook niet rappen. En het is gewoon oninteressant. Nee, want ik hij ben... heet Beugel. Maar hij komt er... Ik heet rapper Beugel. zo is wel treurig. Hij wil ik op... wil het hier ook niet over hebben. Okay. Hey, ja. ja. Ik, vraag, ik ben een vrij eenvoudige man. Hè. Nee, dat durf ik wel eens heel te zeggen. Dan denk ik, als je dan gaat bezuinigen op het gevangeniswezen. Iemand doet iets verkeerd, die moet de gevangenis in. Mm -hmm. Dat kost ons, de belastingbetaler, heel veel geld. Ja. Waarom betalen ze eigenlijk gewoon hun eigen verblijf niet? Ja. Want kijk, ik heb namelijk bijvoorbeeld een studie schuld. Ik moet nog 25 ruggen betalen, betaal ik rente over. Omdat ik mij heb geschoold zodat ik hoger opgeleid ben. Je merkt het niet, maar het is wel zo. <lacht> en daardoor zit ik in een hoger segment eh, qua werk. En daarom betaal ik een hoger segment belasting. Ja. Maar dus hè, die investering betaalt zich terug fiscaal. Alleen ik heb nog een boete uitstaan. Dat is gelul lul natuurlijk gaan boeten, maar ik heb nog een, ik heb nog een, een, een grote schuld uitstaan. Die moet ik afbetalen. Die betaal ik gewoon maandelijks af. Hoe komt het toch dat iemand die een paar oude wijfjes berooft. de gevangenis in draait. en die heeft dus geen schuld uitstaan. want dat wordt voor hem betaald? Liever gezegd, zijn uitkering wordt gewoon doorbetaald. Wordt gewoon op zijn rekening gezet. en dan vangt hij nog eens rent op. Is het geen idee van deze eenvoudige boerlul. aan u gegeven. om te zeggen: op het moment dat jij de bak in draait. Hey, en stel dat het 500 euro per dag kost, mm -hmm. dan betaal je er 500 euro per dag. En ik zeg, ja, maar dat is verschillig. Dan komen ze een jaar na een jaar uit de gevangenis en hebben ze heel veel schuld. Ja, dat hebben we mensen die hebben gestudeerd ook. Ja, maar weet je wat ik dan nog belangrijker vind, uh, Jan, is dat je... Uh, nee, we hebben het nu over geld. Ja, we hebben nu over geld. Over geld, over geld. Nee, maar niet geld, van uh, zielige mensen. Ik weet, ik weet, ik weet wat Nina naar naartoe wil. Dat oh, maakt helemaal niet serieus. uit. Ja, heb ik heb nog geen woord gezegd. Nee, maar, maar. maar. Ja, gaat, ja, gaat, <laughs> Nina moet dat echt vertellen. Ja, maar ik weet waar ze naartoe wil. Ik, ik schrijf het op als weetje, dat ik weet. Ja, ja? oké. Okay, ik gaat vertellen? vertellen waar je naartoe wil. Want dit, dit gaat helemaal. Dit, okay. dit, dit is echt vreselijk wat er nu gebeurt. Ja, nee, zeg het maar. Het meest belangrijke vind ik dat. Uh, <laughs> er komen allemaal plaatjes in de lucht. Dat, dat ze in ieder geval uh, gaan betalen voor uh, hetgeen wat ze gedaan uh, hebben. Dus slachtoffer. Uh... Slachtoffers betalen. Ja. Ik zei ik. Je, je bent echt heel goed. <laughs> Ik vind dit een lagere schoolgrapje, dit. Toch ja, maar hij is wel heel goed. Ja. Nou, nou, het is wel juist. Ja, Je kan hem meekrijgen met de steekje eromheen hoor, als je ja. wil. Maar dan heb je gelijk het probleem, want dat gaan ze niet doen. Ze gaan die slachtoffers niet betalen. En als je iemand uh, voor een moe... Ik zeg maar wat, anderhalf uh, na een tonnetje hebt uh, ja. overvallen. Ja. Die gaan ze nooit terugbetalen, die ton. Nee, dat moet wel. En... Ja. Nee, maar weet je... Dat vaak en dan, wordt dan willen het jullie ook... dat de staat het voorschiet. Nee. En dan betalen wij dat dus als... Met ja, als het voorschiet. Maar ik vind wel dat je. Uh, en de, weet je, nu is het beetje het probleem dat ze binnen uh, te korte tijd dit moeten afbetalen. Dus wij zeggen wel eens van joh, kijk, in ieder geval dan langer. Maar dat ze het in ieder geval terugbetalen, überhaupt. Ja, dat, dat lijkt mij in ieder geval uh, uh, verstandig. En het kan ook onderdeel zijn van je taakstraf daarna. Of de begeleiding vanuit de reclassering. Kunnen ze niet al wat in de gevangenis doen? Jawel, dat zou ook, je, je zou dat ook kunnen doen. Alleen. Weet verdienen nu in gevangenissen eigenlijk niks. Dus echt, dat, daar krijg je echt helemaal niet zo'n goede vergoeding voor. Dus dan, krijg je, dan heb je ook niet de mogelijkheid om dat af te betalen. Nou, ze krijgen kost inkomen, woning. Ja, nou ja, het is niet, ik, ik zou niet met ze willen ruilen, zelf. En ik hoop jullie ook niet. Maar... Nou, nou ja, ik wil ik niet ruilen we met wel. iemand die een delict heeft gepleegd. Nee. Dat is het meer. Nee. Maar ik heb geen enkele vorm van dat ik denk, oh wat zielig heb je toch zelf niet aan de wet gehouden? Nee, dat klopt ook. Maar wat vind je nou van mijn plan? Dat, dat allemaal dat slachtoffers gebeuren, dat snap ik wel. Maar moet je niet gewoon boete doen aan de samenleving... niet alleen maar door je vrijheidsberoving... En... maar ook gewoon door dat dit te moeten betalen? Nee, Jan, het is, um, het is al een keer onderzocht, dit uh, geweldige plan. Oh, door uh, Al uh, destijds van de Partij van de Arbeid. Ja, daar ga je al. Ja, maar ja, zij zei ook van, ja, ze hebben inderdaad... Ja, wat, het, je hebt helemaal gelijk, hetgeen, ja. uh, wat je zei, ze hebben te veel schulden. En daar ja. komt bijvoorbeeld die slachtoffertax of uh, boete dan wel in het gedring. Dus ik, ik vind het belangrijker dat ze in ieder geval die schulden afbetalen... Uh, naar het slachtoffer toe. Uh, uh, en als daar dan ook nog een mogelijkheid is om uh, daarnaast nog mee te betalen aan je eigen detentie. Dat, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar, ik, yeah. ja, maar als je het optilt bij elkaar, ja. kost een gevangene. En dan heb je dus over die boetes en alles. meer dan een gemiddeld iemand die, zoals Jan gestudeerd heeft. Kan, bij elkaar kan verdienen. Dat ga je toch nooit terugkrijgen? Nee, dat krijg je niet. Het is echt te veel dan? Ja. ja. Nou goed, Rutte II die beloofde ons uh, om de boel hier veilig te maken, in ieder geval de VVD. <coughs> nou, dan hebben we Ivo opstelden. En Fredje, teven hebben we erop zitten. Nou, uh, uh, ja, de vraag is natuurlijk: door het beleid dat ze nu moeten voeren, gedwongen of niet, is het dan onveiliger geworden? Denk jij dat het onveiliger is geworden? Ja, het gaat wel echt steeds meer de slechte kant op, vind ik, überhaupt. Nee, maar is het dan ook onveiliger geworden? Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de agenten op straat. Dat is ook steeds minder, vind ik. Ja, maar is het dan ook onveiliger geworden? Ja, nou, ja... het ja, dat vind ik een lastige vraag. Ja, die stel ja? ik ook vier keer. Ja, dat, uh, ik hoor hem. <laughs> Omdat hij lastig is. Ja. En jij probeert er elke keer omheen te leven. Nee, maar kijk, luister nou. Het, het, is, het verhaal is natuurlijk dat je denkt van... dit, dit kan eigenlijk niet goed gaan. Nee. Als je gevangenissen gaat sluiten... je gaat zeggen van nou, eh, Jopie heeft dit gedaan... maar hij mag thuis zitten met een enkelbandje En als hij dan nog een keer wat doet... dan weten we in ieder geval via GPS... of hij daar dan in de buurt is geweest. Want het ja. is niet zo dat er al die mensen... de hele dag in de gaten worden gehouden waar ze heen lopen. Behalve, je kan achteraf kijken of ze op een plaats Um, de, de vraag is dan, wor wordt het door dit beleid onveiliger? Ja. ja, de plannen leiden tot onveiligheid. Laat ik gewoon daarin duidelijk uh, zijn. Het is niet alleen de gevangenis, het is ook de politie. Um, dus het is uh, uh, en, en, en. Dus zowel Ivo Opstelten als uh, Fred Teven maken momenteel beleid... waar ik echt niet gelukkig van word. Als je kijkt dat je in ieder geval criminelen steeds sneller op uh, straten zet... weinig begeleiding en dan ook weinig politie... Ja, dan hou ik mijn hart wel vast. En hoe, ga, hoe gaan we dat merken binnenkort? In de omgeving moet je dat wel ook voelen. Nou, ik hoop niet uh, dat je dat echt aan de lijf wel ondervindt. Maar nou, als het onveiliger gaat worden, dan moet ja. je dat toch wel meemaken. Hoor. Ja. Want anders kan je dat niet uh, controleren, dat het onveiliger is geworden. Nou, dan uh, hebben we nog een hele uh, grote taak. Jullie zijn actie aan het voeren of, tegen het kabinet. Uh, dan, uh, ik doe mee. Nee, maar ik doe ook wel mee. Maar de vraag is natuurlijk... Kijk, uh, uh, ik vind het heel makkelijk. Uh, Daar doe ik zelf ook mee. Ik bedoel, ik doe er ook niet heel moeilijk over. Dat je zegt van ja, we gaan de boel veiliger maken, dat heeft de VVD gezegd. Ja. Nou, nu voeren ze een beleid dat je denkt, nou, dit, dat werkt de averechts. Ja. Maar dan is het natuurlijk wel de vraag of het dan ook daadwerkelijk onveiliger wordt. Want anders dan is het prima dat ze het bezuinigen. Ja, nou, dus dat is het dus slim. niet. Ja. Dat weet je niet. Nee, dat vind ik dus niet. Nee, maar je kan het niet ja. vinden. dan dat vind ik ja. hartstikke leuk dat je het niet vindt. En je hebt groot gelijk om het niet te vinden. Maar het is wel aardig dat je dat dan ook aan een of ander feit kan koppelen. Nee, weet je, op het moment dat je dit soort maatregelen invoert, dan is het inderdaad afwachten wat er gebeurt. Maar en ik wil niet voor... afwachten. Nee. Ik wil namelijk gewoon nu uh, uh, zorgen dat Nederland niet onveiliger wordt. Nee, dat klopt. Maar net zei je dat je ervan overtuigd bent dat het wel al onveiliger is geworden. Maar dat is zeg maar gebaseerd op gut feeling. Oh, zo. Jeetje, je maak je toch ingewikkeld zo uh, laat in de avond. Ik ben een heel ingewikkeld mens. Ja, nee. Op bepaalde we... punten, hoor. De andere <laughs> dingen ben ik heel makkelijk niet, <laughs> Maar dat uh, komt straks uh, wel. <coughs> nee, maar dat zouden de cijfers moeten uitblijken. Uh, Die heb ik niet voor... Uh, dat, dat moet je dan gewoon uh, onderzoeken. Ja, precies. We wachten gewoon wel op de cijfers. Je hebt gelijk ook... Hé, hey, uh, alvast excuses voor wat er nu gaat gebeuren. Nee, nou... Wat ho, ho, ho. Het is heel leuk wat nu gaat komen, oh, Nien. Ja. Nou, in ieder geval praat ik met. Let van, goed he? op dat is geniaal. Dit is echt radiogeschiedenis. Schrijven uh -oh. we iedere week met dit stukje wat nu gaat komen. <laughs> Want uh, Jan Heemskerk zit lekker op een naaktcamping bij Marseille in de buurt. Maar uh, dan mist hij wel dit prachtige in quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen Radiospel. Oh, dames en heren, jongens en meisjes, het is niet enige. Het echte Jannen Radiospel. Ik hebben nog één keer uit uh, yes. in het citaat je straks te horen krijgt. Uh, daar zitten dus drie minuuts bijtjes in verborgen. Welke drie is natuurlijk de vraag? Bel nog ochtends, de, de 2, als je herkent. En de winnaar krijgt het enige. Ik heb nog een aardappel in mijn keel van in de Tokio. Ja, durf ik. Hoe is het? Leg ik het nog even ook voor jou uit, Nienen, Want jij snapt het niet. Ga je van. Nou ik? Nou doen? Ik leg het nog even duidelijk uit. Dat is mijn taak. <laughs> nou, nou, nou, ik doe maar, het maar niet dan. duidelijk. Je hoorde straks. Daar... Een nieuwslezer, die zegt iets, klinkt als iets uit het nieuws, maar er zitten dus drie nieuwsfeitjes in verborgen. Wij glijden zo af naar een VMBO'tje met jou. Nou ja, maar er zijn ook VMBO-luisteraars. Helemaal niet, Radio 1, jongen. Het is hoogopgeleid, bejaard. Oké. Okay. Uh, laat maar horen. Joran van der Sloot is bij de feesten rondom de Vierdaagse van Nijmegen. Van der Sloot werd veroordeeld tot vijf jaar werkkamp. <laughs> Geniaal! Ja, ik vind het treurig, maar goed, laat nog één keer horen. Joran van der Sloot is bij de feesten rondom de Vierdaagse van Nijmegen. Ja, van der Sloot werd veroordeeld tot vijf jaar werkkamp. Het is toch net of je één quote je hoort? Ben je hier ja. echt serieus? Ben je hier trots op? Ja, ik ben hier heel trots op. Joo. Niels? Jij ook, hè? Ja, daar ben ik. Jij bent ook trots op, toch? Dit fantastisch ja, stukje maar radio. Ja, ik aan de andere kant van de rij nu, hè, johmer. Ja, Zul normaal eh, neem ik de je telefoon je nou op. Oké, okay, maar dit doen we straks in een box apart. Nou mag je gewoon de antwoorden geven. Ja, hoe is het gesteld met jouw intimiteitspistoletje? De antwoorden graag. Ja. Nou, goed. Oh, ja, even ik een vraag. Intimiteitspistoletje? Ja, dat soort dingen je je Dat is een intimiteitspistoletje. Ik heb een intimiteitspakket en jij hebt een pistoletje, denk ik. Wat is dit nou weer, je ja, Gaat het goed, over dan? waar ik denk dat het over gaat? Ik wil het niet weten. Ik, ik, ik wil liever gewoon naar Richard, die serieus. Richard? Hallo. Hé, hey. ben jij wel serieus? Ik uh, weet alle antwoorden. Nou, kom maar door. Uh, Koos Alberts kan weer lopen, tunneltje in Japan, en Jan Heemskerker bewerkt in zijn. Nee, dus een helaas Richard. Ik doe het wel even. Anton Meder. Anton. Anton! Oh, oh ja, dat gekeken. hebben we er weer zo'n niet. Uh, ja. Meander! Uh. Hallo Meander! Hey jongen. Ja, hey Meander. Hé he, kom maar op. Hey, lekker makkelijk. Hey Jan Loos, wat heb je trouwens in voor je kop? Ja dat klopt man, ik ben verbrand als de, als, de, als de pest joh. Ik vond Niels eigenlijk ja. helemaal niet zo heel erg. Nee, ik vond het een rode kop omdat je met uh, die lul van uh, Jelmer in je reet hebt gehad. Daar ook. Ik krijg je toch geen rode kop van, ik krijg je een rode reet van. Wat is dit <lacht> nou toch? Nou, de volgende. Mike! Ik hoop niet dat het Rut is trouwens. Oh nee. Nee, zeker niet. Hey Mike. Hoi, uh, volgens mij zijn er maar twee nieuwe swijten. Van Joram van der dan. Jij? Ja. Joram van der Lekker, Lekker Goed bezig. En de volgende andere? Hé hey, joh, Lekker. Dat is mijn Ja, er was er nog eentje. Ik vind het wel goed. Nee, nee, Josephine. Die, die, die heeft al wel ja, 300 die heeft wel, nee, shirts. Nee, deze jongen heeft, Josephine ah, Mark, heeft al 1000. omdat jij de twee goed had, krijg je een shirt. En ja. omdat je dronken bent. Okay. Ja. En waarschijnlijk heb je je shirt dat je nu aan hebt... Jo, wat zo... <laughs> Prachtig. Nou, dan gaan we nog een stukje rock'n'roll op. Ja, niet? joh. Oh, jezus, teken, Michael Jack. Dit heb je ook uitgekozen. Ja, we ja, Jij bent priminal. dit programma totaal <laughs> omzeep aan het helpen. Show jongen. Nog even een liedje van de pedo. dit uit? Oeh, oeh, oeh, yeah. Oh mijn god, wat erg. Ja. Ik was in nee, dat moonwalker lekker. Nee, maar echt, je juist hoeft... Nee, maar ik denk... Nee, kijk, Nina die doet dus met criminaliteit en shizzle. Dus ik dacht uh, smooth criminal. Zijn nou ook nog een shizzle? Ach, wat gaat het allemaal naar je goed. Vind je het leuk, eh, ja, ik, criminal? Ben jij? Nee, nee ik, ik ben helemaal niet van de Michael Jackson eigenlijk. Nee, natuurlijk niet. We zijn toch een vreselijke vent. Nou, maar goed. ik vond het wel leuk gevonden. Ja, ja toch? Ja, heel leuk gevonden. Ja. Nou, ga je Jackson uh, We wisten natuurlijk al, uh, maar nu heeft opsteld het officieel in een brief aan de Kamer geschreven. Nog meer telefoon- en internettaps. Het aantal internettaps in Nederland is vorig jaar ruim vervijfvoudigd. Van 3.331 in 2011 naar 16.667 in 2012. In het digitale tijdperk is het nooit vakantie. We bellen met die Ed. Goeiedag Edje. Eddie. Ja goedenavond. Petje. Ed. Eddie. Edje. Ed. Eddie Pet. Edje. Ed. Ed. Ed. Ed. Ja goedenavond. Ed wat wordt er allemaal getapt? Want uh, ja, ja, ze precies. hebben het over internet tappen. Ja. Zijn dat dan uh, e-mails of doen ze ook je Facebook of doen ze internetbankieren? Wat wordt er allemaal getapt? Uh, nou, heel vaak uh, als het wel om dat soort tas gaat, gaat het sowieso om uh, ja, ja, gegevens waar je contact mee uh, hebt gezocht. Ja, dus uh, inderdaad Inderdaad, uh, wat je hebt bezocht. Ja, uh, uh, En daarnaast uh, kan het het zijn. Heel vaak is dat e-mail inderdaad. Dat zijn ja, de meest uh, voorkomende. Dus als je drie keer naar jihad.com gaat, dan ja. word, je word je afgetapt. Ja, precies. Nou, dat zou ik zeggen. Ik zeg altijd, in Nederland wordt je al afgetapt als je het glas in de het keer de kleur glaspak pak uh, gooit. Ja, precies. Ja, ja, ja, precies. <laughs> dat is ook best een goede, Jan. <laughs> Toch? Nee, maar het aantal uh, internettaps is uh, vooral ook omhoog. natuurlijk Omdat steeds meer mensen uh, ook internet op hun mobiele telefoon gebruiken. Dus ja. dat, uh, ook de verklaring die de staatssecretaris geeft, is op zich natuurlijk wel plausibel. Maar ja, is, dat is natuurlijk heel veel, aftap, uh, uh, heel veel wordt afgetapt. Ja, in ja precies. En, en dus er, nu hebben ze dan ook nog eens 3 miljoen aanvragen gedaan om af te tappen. Ja, ja, ja, precies. Maar wie bepaalt dan uiteindelijk of er afgetapt mag worden? Ja, precies. Uh, nou, dat ligt uh, bij verschillende partijen en dat uh, is het... Ja. Maakt het ook een beetje onduidelijk, hè? Want je hebt is... bijvoorbeeld heel veel geld natuurlijk bij de IVD ja, die ja, ja, precies, uh, dingen ja. aftapt. Precies. Maar en het ziet altijd heel duidelijk of daar uh, de juiste wegen voor bewandeld zijn en ja, ook niet, uh, of daar de alle procedures goed voor gedaan zijn. Weet jij dat, ja, niet? Ja, en het uh, openbaar ministerie gaat er natuurlijk ook over. Ja, ja uiteindelijk zou iedereen er, er uh, over moeten gaan natuurlijk. Ja, maar wat ik wel... Wat ik, als ik dan toch wel uh, even een vraag mag stellen... Ik heb ooit meegelopen met een politieagent... en die zei uh, tegen mij over een recherche. En die zei tegen mij... ja. Maar die criminelen die verwisselen ongeveer uh, uh, net zoveel uh, van een uh, telefoon uh, dan uh, bijvoorbeeld een uh, schoon onderbroek, om het maar zo uh, te zeggen. Ja, precies. Yeah. En uh, daarom, uh, en dat zegt ook eigenlijk minister opstelt in zijn brief: die zegt van ja, het zijn eigenlijk zoveel uh, uh, telefoons yep. dat we ze meer gebruiken. Dus het gaat niet zozeer om de aantallen mensen, maar meer yes. om het aantal taps. ja. Yeah. Maar het blijft natuurlijk dat Nederland in relatie tot andere landen heel veel uh, afstapt. Ja, ja, precies. Hoewel het dan ook onduidelijk is natuurlijk uh, wat die cijfers van die andere landen doen. Dat onze cijfers niet altijd heel duidelijk zijn. En uh, inderdaad, criminelen gebruiken vaak van die burners. Dus gewoon die ja, goedkoop telefoons die ze weggooien. Ja, als, we iets, uh, als we weer uh, een, een nieuwe deal moeten sluiten gebruiken ze een nieuwe telefoon. Ja, uh, en uiteindelijk... Uh, de echte grote deals zou ik in ieder geval nooit over de telefoon uh, maken of over spreken. Ja, precies. En, en nu gaan uh, 24 en 50 september, dan komt er een grote hackersconventie ja, van Interpol en Europol in Den Haag. Ja. En uh, de deskundigen ontmoeten elkaar daar, maar wie zijn die deskundigen? Uh, dat zijn natuurlijk deskundigen van de Interpol en de Europol uh, zelf. Ja, en precies. ze hebben in uh, Nederland nu ook zo'n uh, cybercrime center. Dus ja, precies. daar uh, komen ook uh, mensen van Ben jij er ook? Ja precies. Jij ik, als deskundige? Ik ben het ik ben niet uitgenodigd. Maar, uh, oh, ja, Zou je wel tips jammer. kunnen geven? In uh, augustus is er ook nog een grote hackersconventie. Ja, daar ben precies. ik wel. Ja? ja. Oh, en, en, uh, en wat ga je daar dan doen? Uh, gewoon een beetje in de zon zitten, hoop ik, en naar mensen luisteren. Nee, dat willen we niet horen. Liefst dan eens dat je heel belangrijk bent. Nee, maar dan, uh, dat is een. Eentje uh, in uh, uh, de vier jaar. rot is daar ooit mee begonnen in, in Nederland. Uh, ja, precies. Dus vanuit hectic. Ja, precies. Met uh, die aankomst. Ja, ja, precies. Nou, Eddie, allemaal, ja, precies. Maar Eddie. dat het Ben jij ook zo iemand die dan uh, zeg maar uh, ook zo met onion gaat surfen en zo, zodat hij niet getrakt wordt? Ja, ben jij zo? Ja, ben jij een ja, beetje een ja, para? Ja, precies. Uh, niet al door, maar als het nodig is, dan. Oh, doe ik het als bellen, het nodig ja. is? Dus als jij op zoek gaat naar. Ja, precies. Wanneer doe je dat aan? Uh, nou ja, gewoon als ik denk: van, uh, het is zien minder nodig dat mensen weten dat ik ja. uh, dat ben. Precies. precies. Nou, dat vind ik. Ja. ik Nine kijkt ook heel erg. Uh, precies. Wat, wat, ik kan me, ik heb, ik kan me in mijn surfgedrag ja. niet herinneren dat ik ja. denk: dit hoeft niemand te weten. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk gewoon sowieso handig. Omdat je iedere keer, als je dat, je kunt gewoon op een knopje drukken... dat je weer via een nieuwe IP surft. En Dat is voor gewoon standaard internetdingen soms ook heel handig. Ja, precies. Daar lult ik hier mooi onder uit, nou, weet Nou, ik snap wel dat je dat, nou, niet iedereen hoeft te zien wat je op internet uh, doet. Ah, ja. Dus daar ben ja. ik wel met hem eens. Maar uh, dan heb je vast ook wel een, een oordeel over die, het um, descriptiebevel van Opstelten. Dat hij over terughekken. terughacken. Ja, nou ja, dat is sowieso ook een beetje een ontwikkelend verhaal, hè, in Nederland. Uh, in Nederland, als je het uh, zo mag stellen, loopt eigenlijk een beetje voorop, uh, zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ja precies. En uh, ik denk dat dat heel gevaarlijk is uh, nu. En dat ja. je, je zie je ook meer mensen die zeggen van, ja, eigenlijk weten we niet zo heel goed uh, ja, ja, hoe dat internationaal ja, ligt, ja, hè. Ja, precies. Nee, en wat zijn dan de gevolgen van? Er is eigenlijk helemaal geen, uh, geen breder beleid omheen dan ja, alleen... Uh, ja. Het ja. idee dat het misschien handig ja. is om terug te hacken. Ja precies. Ja. Jan, wakker worden. Wat zou ik anders doen? Nou, ik eh, <lacht> <lacht> nou, ik, ik, ik, uh, ik, uh, volgens mij weet ik het wel eigenlijk. Ja. Het ongelooflijk belangrijk, uh, belangrijk, nou dat niet. Nee. Ongelooflijk bedankt. Je was, uh, je was er. Nee, nou, ik, maar, ik, van, ik vond dat je heel, heel erg goed bezig was, Jan. Ja. Nee, maar eh, uh, Ed, het, het, Ja, ik hoorde dat Jan het allemaal begreep. Dus ja, die bedankt uh, was. Ja, Eddy, bedankt jongen. Ja. Slaap lekker hè, je was, je was, uh, je was. Heb je het een beetje gekregen, Jan? Nee, maar je kan toch ook gewoon even zeggen: dag en ophangen? Ja. Tjie, ongerie, ongerie. Geef hem nou... Hij heeft even heeft, heeft dat moment nu. Wat? Ed, Ed wil gewoon even zo'n moment. Pak even je moment, Ed. Pak je moment. En wil die gewoon even? Ik kan dit even af? jongen, jongen, jonge. Nou, dat was, dat was Ed. Nou, we zijn weer uh, lekker ver opgeschoten. Er zijn steeds meer jongens uit Nederland verkiezen de oorlog in Syrië. Boven hun vogelaarswijk. Ze strijden daar voor de, de zoveelste islamitische heilstaat. Of 72 maagden in Parijs. Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf of ze tegen een kogel aanlopen of niet. Maar, maar wat moeten we nou eigenlijk met die gasten als ze terugkomen? We vragen aan onze hoofdgast van vanavond, Nina Kooijman van de SP. Wat moeten we nou eigenlijk met die gasten als ze terugkomen? Nou, uh, opvangen, goed begeleiden en kijken of ze niks straksbaars hebben gedaan. Nou, ja, ze op. hebben waarschijnlijk een aantal mensen vermoord, toch, daar? Ja, en dan moet hij dan voor uh, veroordeeld worden, natuurlijk. Hier of daar? Hier. Even wachten. Ja? ja. Even, nee, even wachten. Uh, op. Opvangen? Begeleiden? Nou, weet je, die jongens... Nou, uh, begeleiden bedoel ik voornamelijk als je kijkt uh, bij het voorkomen. Want er zijn natuurlijk ook heel veel jongeren die nu uh, uh, naar Syrië willen... En die zou je eigenlijk eruit moeten pikken. Je moet eigenlijk veel meer, denk ik, ook gaan zitten op het voorkomen... dat deze jongens nu afreizen. Ja, ja dat is helemaal leuk, maar er zijn al een paar honderd heen. Dus, dus we moeten ook wel eventjes omgaan met die jongens die terugkomen. Ja. We moeten met ze doen begeleiden. Nee, als ze strafbare feit hebben gepleegd... Dan nee, ze hebben daar het het mensen neergeknald. Ja, dan moeten ze natuurlijk voor veroordeeld worden. Hoezo? Ja. Nou? Als je iets, nou ja, als je mensen hebt neergeknald, dan moet je natuurlijk... Nee, maar in de oorlog gooi je niet meer gebakkies. Nee. <laughs> nee, maar je, je, je mag dan toch strijden... Nee, nee. Ja. Oh. Wat? Als je iemand neerknalt, is het toch niet oké, okay, Jan of al. Uh. Dus, dus, dus, jij vindt dat er een oorlog gevoerd wordt, dat iedereen die iemand neerknalt, die moet, die moet de, de bak in. Ja, maar dat dit kan dus niet. is niet. Ja. Nee. Nee. Ja. Nee. Als jij. Dus als jij gaat strijden. Vermoord. Ja, maar als jij een zelfverklaarde oorlog. Uh, uh, Uitroept, dan moet je dat toch, dat is toch niet oké? Okay? Als jij nu zegt, ja, ik verklaar de oorlog en ik knal iemand neer. Nee, maar daar is oorlog en daar ga je heen. Dus je wordt onderdeel van die oorlog. Ja. En, en dan sluit je je aan bij een strijdende partij. En dan ga je vechten en dan ben je oorlog aan het voeren. Nou, dat is niet oké. Okay. Nee, maar, maar, maar dan zeg jij, op het moment dat je oorlog voert, en dat ze simpel is, oorlog voeren is namelijk de tegenverstander afmaken. Dat, dat is zeg maar de part of the game. Ja. Dan ben je per definitie eigenlijk in Nederland al strafbaar ja, bezig. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, Jan, dat ik dit een heel lastig onderwerp uh, vind. Want ik weet ook? niet precies hoe dat dan uh, uh, juridisch zit. Ik ben hier ook niet echt de woordvoerder op. Maar ik, uh, ik zou niet weten of dat je dan daar veroordeeld moet worden of hier. Dat, dat nou, weet ik, ik gewoon dat, niet. Ik dat, denk dat, dat als je zeg maar aan de kant van de rebellen daar gaat knokken... En dat je dan veroordeeld moet worden door het regime van Assad. Nee. Dat dat, ja, al hier qua rechtsgang niet heel erg prettig gaat. Maar nee. ah, wel snel. Heel snel. Ik denk ja. dat je, je zegt, <laughs> nou, en wij verhoor je bij hierbij. Bang! Ja, goed. Mijn, Ik leren, Maar dan. goed, uh, je zegt, uh, uh, oké, okay, uh, die, die jongens die moeten bericht worden voor wat ze gedaan hebben. Uh, mo moeten wij ze eigenlijk wel terug willen? Want je had het net over begeleiden. Moet je eigenlijk niet gewoon zeggen, helemaal jongens met een dubbel paspoort. Geef die Nederlandse even af. Ga lekker uh, jaartje spelen overal, maar je komt hier niet meer in. Ja, daar hebben we nog wel over uh, um, nagedacht. Over hoe is dat nou wel of niet mogelijk. Maar het schijnt ontzettend lastig te zijn om je staatsburgerschap af te pakken. Nee hoor, als, als je twee je... paspoorten hebt, kan je er eentje inleveren. Ja, maar dan nog heb je nog één paspoort waarop je kan uh, uh, reizen. Dus het, en je moet dan ook wel aanwijzingen hebben dat iemand strafbare feiten gaat plegen. En dat kan je dus eigenlijk niet aantonen. Nee, als aantonen. ze terugkomen dan, hè? Ja. kan je dan niet iemand persoon een ongrata maken? Is dat zo moeilijk dan? Ja, dat schijnt heel moeilijk te zijn. En waarom is dat zo moeilijk? Ja, dat weet ik ook niet. Je maakt, je maakt, dit is wel echt een heel lastige juridische... Ja, dat is heel lastig. Ja, dat, weet, het, dat weet ik. ik maar jij, hebt die, jij bent niet degene die het allemaal snapt. Ja, nee, weet je, dat vind ik ook altijd weer zo'n ding. Als kamerlid, nee, als kamerlid moet je echt altijd overal ja, in al je vak alles weten. Nee, nee, nee. Dat is nee, mijn je, vak overal nee. mening over hebben is. Nou, ja, dat, dat uh, snap ik, uh, Jan. Maar soms heb je, uh, dan weet je dat gewoon uh, niet. En hiervan zeg ik joh, dat deze regels uh, juridische, dat zou ik even niet weten. Nee, dus je... Weet je, dan halen we even op over dat juridische verhaal. Okay, fijn. Zou het beter zijn als ze daar worden neergeknald? Dat ze niet terugkomen, dat ze gewoon zeg maar dood zijn. Nou, ik vind iemand uh, de dood injagen en wensen. Nee, nee, nee doen dat, ze doen ze zelf. Zelf. dat doen ze zelf. Hè? Wij, zi wij zitten hier op het strand, wij jagen helemaal niemand in de dood. Nee. Maar als je dus naar zo'n burgeroorlog heen gaat... waar af en toe wel eens een keer een geweer wordt afgeschoten... en je loopt tegen een kogel aan, ja, dan ben je dood. Dat kan gebeuren. Ja, maar joh. Moet, als ah, je er niet bent... wil, moet je er niet heen gaan. Maar is het niet beter dat al die jensten die erheen gaan... ja, gewoon niet meer terugkomen? Dus zeg maar uh, tegen een kogel aanlopen? Nee, nee. Je bent niemand... Dus je vindt het toch wel fijner als ze wel terugkomen? Nou, ik, ik wens gewoon dat ze überhaupt niet weggaan en daar naartoe gaan. Nee, natuurlijk. maar ik wens ook wereldvrede en dat alle vrouwen geen okselhaar hebben. Maar zo is het leven niet. Ook in die volgorde. Nou, eigenlijk is het andersom. Ja, dat kan. Ja, die ja. wereldvrede kan wel gestolen worden. Zolang die konijnen maar gewoon geen <laughs> haar onder de oksel hebben. Ja, dat, ja, dat, is, nou, dat ben ik. Dat is mijn bescheiden mening, hoor. Nee, maar Nina, je begrijpt wat nee, ik bedoel En je bent niet iemand de dood in, Jan. Dat is echt... Nou, eigenlijk wel. Want als iemand daarheen gaat en totaal radicale gek wordt... en dus onze westerse samenleving nog veel vreselijker vond... dan voor die ging, heb ik liever dat hij daar tegen een aan loopt. Dat hij hier de dam opblaast. Ja, zo eenvoudig man ben ik dan wel. Ja, maar ik heb liever dat ze gewoon voor die tijd al worden aangesproken... en gezegd, joh, waar ben je überhaupt mee bezig? Hoe kom je daarachter? Want dan moet je dus gaan tappen. Of iets dergelijks. Nee, dat kan, maar je kan ook gewoon in de buurt zijn en uh, je oren open houden. Je hebt uh, politie, je hebt de IVD, die hier uh, behoorlijk achter zit, maar op de IVD wordt ook behoorlijk uh, bezuinigd. Ja. Ik bedoel, die moeten ook uh, allemaal mannen uh, en vrouwen inleveren. Dus die hebben ook al wat minder capaciteit om dit op te pakken. Je hebt gewoon ook uh, uh, nou, politie in de wijk, jongerenwerk, uh, je kan van alles inschakelen. Uh, Het puntje een beetje is met deze jongens, die. die... Kijk. Ik ben een huursoldaat, joh. Geef mij een ton extra. En ik ga bij de, bij de vader zeggen dat, dat we alles moeten gelijk verdelen. Joh. Dat maakt mij helemaal geen hol uit, joh. Weet mijn principes ik heb één principe dat, dat al mijn principes te koop zijn. Maar dit soort jongens, die zijn religieus gemotiveerd. Ja. Nou, Die komen dan terug. Die hebben daar uh, weet ik, een soortje mensen voor een raap geschoten. De meest vreselijke dingen gezien. Die hebben geleerd om bommen te maken. Dan komen ze terug en dan zegt de SP... Joh, we gaan jullie begeleiden nu. Dat, dat, wat wil je dan doen? Dat zei ik toch niet, uh, Jan? Nou, je zou als ze terugkomen, dan moet ze begeleid begeleiden. worden. Nee, ook, zei... hoe, hoe kan je iemand begeleiden die... Uh, uit, een, uit, uit, in mijn ogen... uit een droomwaanbeeld... Uh, moorden pleegt... Uh, gaat vechten... En dan kom je terug en dan zeg je. nou, nee, nou Misschien moet zei... je dat niet doen. Misschien moet je gewoon een krantenwijk nemen. Nee, ja, ik denk niet dat het nee, werkt. Nee, dat zei ik. Hé, hey, ver. Nee, oké. Okay, van die krantenwijk zei ik. Nee, Getver, je hebt gelijk. Nee. We, uh, uh, ik wil graag dat terugnemen. Ik zei dat van die krantenwijk. Oh, ja. oh jullie zijn echt heel erg. Je zei, nee. om nee. precies te zijn, opvangen, begeleiden en veroordelen. Ja, en eigenlijk bedoel ik dan voornamelijk het begeleiden uh, bij voorbaat. Hè, want ik wil gewoon niet dat deze mensen de fouten ingaan, deze gaan. Dat willen wij ook niet. Maar stel ze gaan en ze komen terug. Dan ja. zeg je, dan gaan we ze ook begeleiden. Nee, dan moet je. Nee, dat ga je veroordelen. En er hoort ook uh, een begeleiding bij. Dat klopt. Net zoals in de gevangenissen ook vindt dat je de begeleiding niet weg moet bezuinigen. Maar vind je eigenlijk mensen... dat mensen die, die haat strijden en terugkomen... per definitie veroordeeld moeten worden, dat ze dat hebben gedaan? Ja, als je strafbare feiten hebt gepleegd, zeker. Ja. En, en elke oorlogshandeling in, is dan een strafbaar feit? Als je mensen neerknalt... Dat denk ik wel, ja. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ga, ik, ik ga zit liever hier op het strand... dan in een van kapotgeschoten bunker in Syrië zit. Maar ik denk, als ik daar toch ben... dat ik dan toch wel iemand neer moet schieten. Ja, ja dat is toch wel een onderdeel van de strijd. Ja, maar dat moet dan wel inderdaad... Euh, nou ja, weet je, ik ben er uh, zelf niet uh, bij, gelukkig. Maar uh, ik bedoel, het moet wel kunnen aantonen wat ze gedaan hebben natuurlijk. Nu zei je net zelf al dat het op de IVD ook zwaar wordt bezuinigd. Heel heftig, ja. Uh, we hadden net al een soort over dat onder uh, het bewind uh, opstelte uh, teven. Hè. Eigenlijk de mogelijkheid er is dat het hier onveiliger wordt. Nou, dan gaan we dus ook nog op de IVD enorm bezuinigen. Ja. En dat is juist de club die dit soort jongens in de gaten moet houden. Ja. Moeten screenen, moeten, moeten achtervolgen, wat dan ook. Is dan de kans op aanslag ook groter daardoor? Ik bedoel, we hebben het over veiligheid. Jij denkt ook dat dat af gaat nemen door het beleid van, op justitie. Maar dit is, dit is een veel gevoeliger punt. Hè? Dit is de geheime dienst. Ja. Ja, vergroot daarmee ook dan de kans op aanslagen. Oh, ik wil dat, soort ding, ja, dat soort woorden in de mond nemen vind ik wel heel heftig, uh, uh, Jan. Weet je, maar daar denk het... je toch over na, ook als partij? Jawel, maar ik vind het altijd een beetje uh, tricky om te zeggen, ja, maar dan worden dus meer aanslagen gepleegd. Want dat kan je helemaal nooit voorspellen. Dat is niet te voorspellen. Ik vind wel uh, nou ja, het kijk, een groot risico dat als je hierop bezuinigt, dat je dit soort jongens niet. Nee, je begrijp wel dat je niet. Halen. Je hebt geen, geen glazen bol. Maar het is natuurlijk wel nee. zo. Er zijn een paar honderd jongens zijn in Syrië. Ja. Die koppen niet allemaal aan kogel. Er komen een zootje van die mafketels komen terug. Ja. En die vinden ons allemaal hele vervelende mensen en ons systeem niet goed. En die willen misschien wel he, daar dan hier ook iets aan gaan doen. Je... Dus dan is de kans dat er dan wat gebeurt groter dan voor de JHA. Ja, en als je ze niet in, uh, in de gaten hebt, uh, dat soort uh, mensen, uh, omdat er nou ja, te weinig capaciteit is, dan is dat inderdaad een heel groot risico. Ja, dus dan, dan in mijn ogen vergroot dan de kans op een aanslag, omdat je de IVD uh, al Ja, dat durf ik dus niet te zeggen, want, nou ja, zoals ik al zei, uh, je kan nooit voorspellen wanneer je wel of niet een aanslag uh, komt, of een terroristische aanslag, uh, dus dat, dat durf ik niet uh, zo te zeggen, ja, maar, je, maar je risico's is wel groot. je wel, want daarom wil je ook niet bezuinigd. Ja, maar weet je, ik, ik zit hier niet om angstgevoelens uh, aan te wakkeren, dat wil ik ook, weet je, dat, dat vind ik ook uh, niet nodig. Alleen, ja, ik maak me wel zorgen om de veiligheid van Nederland. En dit zijn, dit zijn weet je, praktijk. Als je bezuinigt bij de IVD, is dit natuurlijk ook. En juist om, als je kijkt maar, naar die haatstrijders, dan moet je daar wel op, bovenop blijven zitten. Ja, maar wat ik wel lastig vind, want je zegt: uh, je moet niet bezuinigen op de IVD, maar je weet niet hoe het daaraan toe gaat. Dat weet niemand. Nee. Dat, dat weten dat... alleen maar de re regerende partij. Ja. Dus die kan misschien wel denken. Nou, want, of alleen het ministerie. Ja, ja. ja, want het kan best wel zijn dat ze daar misschien wel hele dagen met champagne in, uh, in een auto aan het posten zijn. Dat weet je niet, hè? Toch? Dus misschien kunnen ze wel heel goed bezuinigen op de IVD. Hé? Champagne ja. in een auto aan het posten? <laughs> dat is een voorbeeld, Jan. Dat is een slecht voorbeeld. Vond een vond een slecht voorbeeld. Vind jij het goed, Dine? Vind je het een goed voorbeeld? Nee, nee. nee. nee, nee ik denk dat deze mensen Gaan werken? we nu allemaal op mij? Nee, ja, nou eigenlijk wel. Maar jij bent ook eigenlijk oh, een soort 3FM-jadist. Je bent al bijna 55 minuten aanslagen op dit programma aan het leggen. Vreselijke <laughs> vent die je bent. Da, ja, ja Vreselijk ADHD. ventje die ja. je bent, hè. Ja. Oh. Nee, oh, je bent een lieve skater, zo is het ook. Hey, maar de IVD, nee. Ik ga nou iets heel raars vragen. Hè? Nou, nu we er toch zijn in. We moeten het je zit er toch, Moet je maar... er toch vullen, toch? Mag je eigenlijk wel bezuinigen op zoiets als de geheime dienst? Mag je er überhaupt wel op bezuinigen? Nou, als ze nou overliepen inderdaad van het uh, geld, maar dat is niet het geval. Nee, ik begrijp wel dat je moet bezuinigen op van alles en nog wat. Al, er is allemaal shit waar je, wat, wat, wat, hè, wat in overvloedige tijden, hè, dat je dat kan uitgeven. En als het dan wat minder gaat, ja. dan moet je dat terugtrekken. Maar mag je zo extreem bezuinigen op, op iets als de IVD, dus de geheime dienst? We kunnen mag ook niet bezuinigen op de dijken. Nou, dat vind ik wel eigenlijk een heel mooi uh, voorbeeld. Oh. Hoor je dat? Ja. ja. Dat snap dan een race van, wat is daar een mooi voorbeeld aan? Nou ja, je kan ook niet bezuinigen op de dijken, want dan loopt het land onder. Er wordt bezuinigd op de dijken. Nou, dat is ook heel dom dan. het ja, is heel dom. <laughs> Tjoh, jongen, ben ik terechtgekomen. Zeg ik dat gewoon lekker betrouwbaar blijven. Een beetje <laughs> bieden, ja. Maar ja, ja, Jan goed. heeft zijn vraag nog steeds openstaan. Ik oh, heb nee, geloof ik al nee, mijn nee, vragen niet... nog steeds openstaan. Oh, oké, okay, sorry. Nine, nee, maar ik zou denk... je wel mogen bezuinigen als iemand op de geheimen... Ik begrijp wel dat je op dingen kan bezuinigen. Ik begrijp wel dat je op. op, op, op ik begrijp dat je op dingen kan bezuinigen. Ik bedoel, als je uh, kijkt over te veel managementlagen of uh, uh, be bestuurders. veel uh, Maar mag je, mag je per definitie op zoiets als de geheime dienst bezuinigen? Ik zeg niet dat, de, dat het daar maar, maar overvloedig geld gestort moet worden. Maar nu wordt er gewoon zoveel personeel teruggetrokken. Ze hebben een al een heel kleine, klein budget. Precies. En dan haal je dat ook weer. Weet je, dan Wat wordt er je niet weggehaald? Ook. Een kwart of zo? Volgens ja. mij wordt er 25% bezuinigd. 25%. Ja. Mag je dat doen? Nee, wat ons betreft niet, nee. Dus als de SP aan de wind komt... en die kant is groot, staan er heel goed voor in de peilingen... en Rutte 2, weg ermee. Dan draai je die bezuinigingen terug op de IVD. Uh, ja, als het aan mij ligt wel. Ja, aan mij ligt? Ja. Als het aan de SP ligt wel. Oh, oh ja, sorry. Als het aan de SP ligt uh, wel. Jan, Wat ben je ja. toch scherp, jeetje. Ja, nee, maar goed, dan winnen jullie die verkiezingen... en dan zeg ik, ja, Nina Kooijmoud zei dat? En dan zegt Jan Marijnis, ja, maar dat, dat, dat zei zo'n persoonlijke titel. Ja, maar dan zijn we toch ook niet veel verder met dit programma? Krijg oké, oké, oké, oké. Krijgen ook duizend euro? Duizend euro? Ja. Waarvoor? Krijgen we van Mark ook. Hebben we het nooit gekregen. Maar... Oh, ja. ja. Ga je nou Mark Gutt als je die zei, niet Dat is. het? dit Ja, dat heeft een beetje gedaan, in beest gedaan, Johan. Alsjeblieft op, VVD, een prachtige partij. <lacht> Dank je. Dus het is Oompa Loompa, hè, achter de knop in ieder geval. Oh, oh, oh, oh zeg, wat gebeurt hier allemaal? Hé, hey, maar we zijn er lekker uit hè, met die jihadisten. Dat gaat lekker. Nou, ik, ben, uh, ik voel me in veilige handen, hoor. We gaan ze begeleiden, een cursusje baboenschikken oh, geven. Yeah, we geven ze een kussentje, een en we gaan in Syrië bewijzen... ...zoeken nee, of ze, dacht, of ze iemand heb hebben neergeschoten. Nou. Ja, ik weet het ook niet. Ja, wat moet ik nou zeggen nog Het is, toch zo, het is zo jammer, hè? Dan heb ik zo'n mooi verhaal verteld... ...en dan, uh, dan haal je dat eruit. Ja. Nee, dat, is echt, dat, dat vind ik toch wel een beetje. Wat jammer. had Jan er wel uit moeten halen? Als ze strafbare feiten hebben gepleegd, dan veroordeel je ze. Ja, maar en je gaat voorkomen ja, dat ze dat soort Niene. stomme dingen gaan doen. Ja, maar niet. Ja. Daar is een burgeroorlog aan de gang. Hoe wil je die bewijslast dan uh, boven water krijgen? En kan je iemand in Nederland veroordelen die iets misdaan heeft in een buitenland? Tijdens een burgeroorlog. Ja, dus moet je niet bezuinigen op de IVD. Dat nee. was de samenvatting, toch? Nee, maar als je zegt van als ze terugkomen, dan moeten we ze eigenlijk voor het gerecht te uh, trekken, maar dan heb je bewijslast nodig. Mm -hmm. Kan je bewijslast vinden in Syrië? Ja, dat wordt dus heel moeilijk. Tijdens lastig. een burgeroorlog. Maar en stel nou dat je dat vindt, wat niet mogelijk is... is dat dan rechtsgeldig in een rechtszaak in Nederland? Ja, maar daarvan zei ik... joh, uh, ik heb niet alle... Uh, oh, je hebt gelijk ook. Ja. Weet je wat? We gaan gewoon zo dadelijk even naar het nieuws. En dan gaan we het volgende uur gewoon doen... waar je voor je hier gekomen bent. Ja, dus is of twee Ja. Oh, heel fijn. Daar ben je toch voor gekomen... Niet? Nou ja, goed, en anders doen wij we het wel. Dan ga je gewoon lekker mooi zitten grimlachen, Dat kan je juist ook goed. Eh, dames en heren, jongens en meisjes, de eerste uur van Echte Jan is al uh, afgelopen. We gaan even naar het nieuws van één uur. En straks zijn we terug, eh, niet alleen met de kabouter, maar ook met Nina Koijman van de SP. En hier is het nieuws van één oh, uur. Dag.